Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Noorwegen stormt en regent het al een paar dagen flink. Een grote dam bij een waterkrachtcentrale kon de druk niet meer aan... en is vanmiddag doorgebroken... Hoewel de storm is gaan liggen, blijft het daar nog even spannend, vertelt correspondent Thijs Kettenis. Er valt nog wel regen, maar dat is een stuk minder. Alleen het grote risico is nu dat, ja, zeker in Noorwegen, maar dat geldt ook voor gebieden van Zweden, dat door al die grote bergen door nog heel veel regen eigenlijk nu uh, richting de kustgebieden gaat stromen. Ja, en dat wordt heel erg uh, spannend de komende dagen. Over slachtoffers is nog niets duidelijk. Honderden mensen in de buurt van de Dam moesten al voor de zekerheid hun huis uit. Een medewerker van een gevangenis in Arnhem is opgepakt. De man zou telefoons en drugs naar binnen hebben gesmokkeld en zit nu dus zelf in een cel. Dan mag hij voorlopig alleen contact hebben met zijn advocaat. Verschillende drag queens zeggen dat ze tijdens de Pride dit weekend zijn lastiggevallen door taxichauffeurs. Dat schrijft nu.nl. Ze zouden door de chauffeurs zijn uitgescholden of bedreigd. Eén drag queen heeft contact met de politie omdat ze zelfs is aangereden. Het COC, dat is de club die opkomt voor de LHBTI+ rechten, die baalt ervan omdat vier jaar geleden er al afspraken zijn gemaakt met taxichauffeurs. En in Vlissingen, in Zeeland, zijn een heleboel hulpverleners bij elkaar om te laten zien wat ze kunnen. Ze hielden Britse hulpverleners een vliegshow en staat er een kapotgeschoten Oekraïense ambulance. Dit is het resultaat van een raketaanval wat heeft plaatsgevonden op de plek waar deze ambulance stond in Oekraïne. In de regio Kharkiv, in Oost-Oekraïne is dat. Ook kunnen kinderen aan de slag als brandweer. En je kan les krijgen over wat je moet doen als je auto bijvoorbeeld over de kop slaat. Ja, bijzonder. Dat zie je natuurlijk niet zo vaak van zo dichtbij. Bij. En dat ze allemaal zo uit het vliegtuig gesprongen. Heel vet. Het is toch mooi dat het weer kan en uh, mooi om te laten zien ook aan de kinderen uh, wat er allemaal is en wat ze allemaal kunnen. Het weer nog. Het is een heldere avond en nacht en daardoor koelt het flink af tot een graad of 9. Morgen dan wordt het langzaam weer zomer. Wolken, zon en 22 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Deze week met Dick van Duin en Pim Groof. weer een nieuwe uitzending van De Krochten. Vandaag, het is nu juni, 3 juni uh, 2021, op een donderdag, ben ik, Dick van Duin, met mede-presentator Pim Groof op bezoek bij Henk Koorn. We gaan in De Krochten dus terug naar eind jaren 80, of midden jaren 80 en begin jaren 90, naar de muziek van Hallo Venraai en haar zanger Henk Koorn. Een van de langst bestaande rock'n'roll, nog, nog spelende rock'n'roll bent zelfs in Nederland, al meer dan 30 jaar actief maar nog niet zo gerijpt als de Bintanks... die wij al eerder hier voor de microfoon hebben gesleept. Zanger en frontman Henk Koorn richtte de band op in 1987... en in de tussentijd zijn er iets van 13 albums ja, uitgekomen. Ja. Met als een van de hoogtepunten... Henk's optreden met de band op Pinkpop 1992... wat bij veel mensen is bekend is gebleven... dankzij de escapades van Eddie Vedder... die uit de een, uit een kraan sprong volgens mij. Ja, klopt. Ja. Ja, ja, klopt. En waarbij het... jij op, op zo'n zo springstok ja, over het stick. podium stuiterde. Ja, klopt. Een goed jaar was het. Het ja, was een jaar. prachtig jaar. <laughs> Later is Henk ook in allerlei andere bands en samenwerkingen terechtgekomen, zoals The Grey Pants en Henk Melle. Ja. En ook is hij betrokken bij de Sahara Sound Studio in Den Haag, van al waar we samen met Henk gaan praten over zijn jeugd, zijn muzikale invloeden, maar vooral ook over zijn eigen muziek. En we gaan samen met hem op zoek naar de wortels van de nederrock. Welkom Henk. Wil je nog wat toevoegen? Nee, dat is een heel mooi bondig verhaal. Een mooi bondig verhaal. Het is ja. wel een hele lijst inderdaad, wat je allemaal hebt graag, Nou ja, nou ja te, toch is het wel bondig. Ja, en, en uh, juicy. Oké. Okay. <laughs> ja. Oké. Okay. Henk, uh, ik wilde uh, ja, eigenlijk een beetje chronologisch door uh, je carrière heen. Nou, niet eens je carrière, je leven. Want volgens mij, je bent de eerste jaren van je leven opgegroeid in Amerika. Klop. Of ben je daar ook geboren? Nee, ik ben in Delft geboren En toen ik anderhalf was, uh, hebben we met de familie de oversteek gedaan. En uh, daar ben ik tot mijn negende gebleven. Dus ik heb er acht jaar gewoond. En waar in Amerika heb je toen gewoond? Uh, we weet je? hebben we zeven jaar op uh, Long Island gewoond. Uh, dat is bij New York dus. Ja, en ja. Uh, één jaar bij L.A. in de buurt. Oké. Okay. En heb je nog iets van herinneringen aan Amerika... Nou ja, qua leven. Eh, Jazeker. Ja? Ja, ja, ja, ja, ja. Het zijn natuurlijk wel je jongste jaren geweest. Hè? Het zijn wel mijn meest onbewuste jaren geweest inderdaad. Waar je gewoon als een spons uh, rondloopt om alles uh, op te, te zuigen. En uh, ik heb natuurlijk het grote voordeel gehad dat ik, uh, dat ik uh, Engels sprak. Daar, thuis uh, spraken mijn ouders uh, Nederlands. En wij als kinderen, mijn broer en mijn zus en ik, uh, antwoorden in het Engels terug. In het Amerikaans, kan je beter zeggen. In het Amerikaans? Ja. Ah, ja. En dat heeft je later wel geholpen, nu dus ook met al die teksten te maken. En nou en ja, da, da, dan heb je de, de, de tongval, heb je, heb je dan al. Oké. Okay. Toen heb je nou niet meer? Uh, weet ik niet. Dat mag dat jij beoordelen. Hoort. ja. ja. Ook geen nee. oh nee. Oh, dat nee, maar je, ook met, Amerikaans ook niet, nee. Nee, nee maar nee. toen wij uh, we hier weer terugkwamen in Nederland, toen had ik, uh, ik was dus niet gewend om Nederlands te spreken. Nee. nee. Dat is een heel ander ding dan Nederlands verstaan en dan een soort en een codering maken in je ja, hoofd ja, en dan in, ja. in, in het Amerikaans uh, terug te antwoorden. Ja, en, en, ja. en dat was hier, moest het in het Nederlands. En daar had ik wel even moeite mee. Toen had ik een zware Amerikaanse <tong> toeval. <tong> <Toenval. lacht> <tong> ja. <tong> ja, maar het zou wel, wel een impact gehad hebben, zo'n achter, Amerikaanse achtergrond. Hè? Over. Eh, een beetje negende jaar naar Nederland toe en zo. Nou ja, ook, ook, ook de muzikale invloeden. Het, het, ja. je moet, we hebben het over de jaren 60. Hè? Ja. Ja. En uh, volgens mij, uh, to, toen wij er net waren, werd Kennedy doodgeschoten. Ik denk oh, 62 ja. was het. 63, dat ja. ja. Uh, 63, oh nee, toen waren wij er gewoon. Ja. Ja. En uh, ja, dat was een, uh, toch wel een hele positieve tijd. Okay. Met uh, auto's. Ja, van alles. Uh, ja, je ja. Ja, bedoelt dat, dat straalde er vanaf. En, ja, en, en ja, ja. naar de maan gaan en, en ja, weet je wel, ja, al, ja. alles was, uh, alles ja, was ja, bereikbaar in die gezond tijd. Optimistisch was ja, die gezond rekening. optimistisch, waarschijnlijk. En, ja, gezond optimistisch. Uh, en in Amerika wordt het nog eens een keer overdreven, natuurlijk. <laughs> dus uh, ja, dat, dat heb ik dan wel, wel meegekregen en uh, muziek. Uh, Jazeker, muziek. Ja zeker, mooie muziek. liep je daar al tegenaan op school uh, in Amerika? Nee, we, we of, hadden de radio, radio aanstaan uh, thuis bij mijn ouders en um, nou, daar kwam dan de uh, Beatles kwam langs en ja, uh, uh, CCR en, ja. en weet ik het allemaal niet. The Beach Boys zagen we weer. Ja, Beach ja, Boys, ja, ja. ja, dat was mijn eerste plaat. Surf um, okay. Surfin' Safari. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat vond ik wel mooi. Ja, dat is heel mooi. Ja. En uh, dus dat, dat, dat waren al. Dus als ik in Nederland was gebleven, stel, was dat misschien net even wat anders geweest. Ja, ja. oké. Okay. Je zei net al van uh, ja, de radio stond uh, de hele dag aan in uh, ja. Amerika. Ja. Je, had, je had een oudere broer. Ja, klopt, Die ja. zorgde ook voor muziek in huis. Of die, die, die, die kocht al muziek daar, of niet? Nee, daar waren we nog een beetje te jong voor. Maar, maar ik had wel een oudere broer. Maar die, <laughs> toen wij in Nederland terugkwamen, 70, 1970, toen... Toen uh, had hij... Uh, Harvest van New Young... had hij, had hij wel bemachtigd. En dat... Okay. Uh, yeah. dat uh, was wel muziek... wat bleef hangen. Weet je wel? Van uh, shit. Maar, want ik speelde in Amerika... zat ik al op gitaarles kon al wat akkoordjes. En... Uh, uh, hier in Nederland aangekomen. Het was altijd zo van... ik, ik, ik wilde zelf uh, spelen. Dus een liedje spelen... En, maar moest het moest wel een beetje leuk klinken. En, en met de Beatles lukte dat nooit. Met de Stones lukte het ook niet. Om het, om het hoe heet het? Voor jezelf aanvaardbaar te laten klinken. Ja, <chrijgacht> oké. Okay. Ja, en ja, uh, ja. Er, er geen eens dan wat de ander daarvan denkt. Maar gewoon voor jezelf. Nou oh, ja. ja, dit klopt wel redelijk, geloof ik. En, en, de, en met de Beatles en de Stones lukte dat nooit. Maar toen New Young langskwam. Toen uh, kon ik opeens uh, iets, iets, iets, wat, iets geloofwaardigers... Ja, het uh, was ja, ja, ja, ja, want ja. Dat is, ja. het is eigenlijk heel eenvoudig is het allemaal. Textueel en uh, gitaargewijs. En Laat ik het dan niet over de solo's hebben, maar gewoon... Uh, ja, uh, Compositiegewijs ja. ja. is het best wel uh, eenvoudig. En... Uh, dus dat, dat, dat, uh, daar heb ik me wel toegezet. Toen uh, ja. ging heel veel uh, New Young uh, spelen. Maar de Beatles en de Rolling Stones zijn er ook niet zo uh, complex. Zeker in die tijd niet. Nou, jawel. Ja. Toch wel? Dat is een andere feel. Okay. Uh, New Young is, is meer een soort laid back. luisteren naar mijn verhaal. En de Beatles is, is uh, toch iets wat, ik meer, meer, wat je meer in de punk tegenkomt. Gewoon... De pa, pa, pa, pa, pa, weet je wat, voorin op okay. de tel uh, zitten. Ja, ja. Op die manier. Ja, en de, ik merkte gewoon dat achterin blijven hangen in de tel, dat dat mij beter lag. Dus... Maar en ook je stem met die... Nou ja, met, met, met, met, ook met die overslag erin. Neil Jong heeft ook... Ja, het is niet een ontzettend zuivere stem. Hmm. Maar hij... Nou, er zijn, wel, er zijn wel live filmpjes van hem, daar kan ik hem niet op dichten dat hij vals uh, aan het zingen is of zo. <laughs> dus, uh, de, de, Neil Young zegt ook: It's not a song, but it's a singer. En dat vind ik ook wel een, een, een uh, goede quote. Yeah. En, um, ja. En, ja, daar, daar, daar kan je je hoofd wel een kwijt. Is zo'n uh, quote: yeah. It's not a song, but it's a singer. Ja. Yeah. Ja, wat Je hebt ook gezegd dat de, de muziek komt niet bij jou op de eerste plaats. Dat heb ik ook gelezen. Ik ben een tekstmens, zeg je. De kunst is om de woorden zo achter elkaar te zetten. Dat je een mooi klinkend geheel krijgt. Ja, ja en dat het ja. tot leven komt. Tot leven komt, ja. ja. Want jij bedoel, ik begin altijd met, als ik schrijf, begin ik met tekst. Oké, okay, ja. En dat is, dat is hetgeen waar, waar ik dan vanuit ga. En dan uh, pakt de gitaar en dan, uh, wup, en dan, dan heb je uh, vrij snel, meestal, <lacht> een nummer. Ja. Ja, ja. En dan ga je dat met de band oefenen. Ja. Van is het wat? Heeft het, zit er leven in? Ja. Waarmee... Maar, le ja. Ja, maar leven zit er bij jou altijd wel in. Want het gaat ook altijd over dingen die ja, voor veel mensen dichtbij staan. Het gaat over, over familie, over vrienden, over... Uh, uh, ja. Ja. Heel vaak nummers met, met, met namen van personen erin. Ja. Dus nou, ja dingen die, ik, die dicht bij jou staan. Eigenlijk wel. Vind ik, vind ik wel. vind ik wel het makkelijkste. Van waar ik nu sta, daar gaat het over. Denk okay. ik. En dat is zeg maar dan... Uh, als je die plaat met de navels hoort. en Dat is nu meer dan... Nee, dat is 30 jaar geleden ja. dus. Ja. Ja. En... Uh, ja, daar uh, goeie, dus je moet het zien als de dagboek of zo. Van ja, daar was ik toen okay. en nu ben ik hier. Ja. ja En waarom dan in het Engels? Waarom niet in het Nederlands? Ik weet het niet. Ik heb, ik heb ook een Nederlandstalige band gezeten. De okay. Car Met een stel uh, Boldecar, school, school, yeah. schoolvrienden eigenlijk. Yeah. En uh, dat deden we in het Nederlands. Maar ja, ik, ik heb natuurlijk voordeel van Engels en klopt, uh, ja. achtergrond. Ja, dus. ja want uh, uh, je hebt geen behoefte aan protestliederen en politieke statements. Ha, uh, vind, ik, vind ik lastig. Behalve Japanese cars. Dat je daar ja, aan maar houdt, ja, ja, dat is gewoon een absurde uiting natuurlijk. Ja. Dat slaat, ja. slaat helemaal nergens op. <laughs> nee. Maar dat vind ik ook leuk. Voor ab absurditeiten opzoeken. Ja, kan je dat een beetje toelichten? Want uh, ik ken het nummer zelf niet. En de luisteraars denk ik ook niet. Dus misschien leuk om wat over dat nummer te zeggen. Nou ja, yeah, Texas, I don't like Japanese cars En hoef je niet te vragen waar je wel van houdt, denk ik Dat ze wel Amerikanen zijn All your friends are gonna laugh, no more free drinks Free <laughs> drinks at your favorite bar Nou, en zo raas kal ik maar door En dan op het laatst, for no reason at all, just for fun, just for fun Oké, ja Nou ja, dat is het uh, uh, ja, dat is... Uh, tja, ik, ik, ik hou wel van een soort onredelijkheid, soms. Mm -hmm. Het is natuurlijk al op slagen absurd. We maken het nou uit. Ja, ja. Het slaat wat door, maar het uh, ja. is wel leuk. Ja, maar het is af en toe leuk om statements te maken die toch eigenlijk nergens opslaan. Ja. <laughs> dat, dat is het ook. Ja, dat is waar. Je moet ja. het wel leuk maken. Ja, ja maar de, de, de humor is, is, is ook ja. belangrijk. Humor, humor in ja. muziek, ja. ja. ja. ja. Want uh, nou, je moest terug naar school, hier in Nederland. Ja. Uh, ging dat makkelijk? Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, uh, dat was helemaal niet leuk natuurlijk. Maar uh, in feite, in, in een half jaar tijd had ik, uh, had ik de uh, Nederlandse taal wel te pakken op wat foutjes nou, of zo. Maar denk je dan dat in het Engels nou. of in het Nederlands? Of denken we niet in talen? Ik denk in sferen, meestal. Sfeer. Ja. Om dat een beetje te pakken te krijgen. Gewoon een soort eenduidige sfeer weten neer te zetten. Oké. Okay. Denk ik. Yeah. Ja. Ja, daar moet ik even over denken inderdaad. Hoe, hoe, zou ik de, hoe, hoe zie ik dat voor me in je sferen, denk ik inderdaad. Ja. In sferen? Nou, ja. je, je schrijft één uh, zin op. I don't like Japanese cars. Dat ja. is een Zit je al in je sfeer? Ja, <laughs> ja oké. Okay, daar ga je verder. Ja, yeah. ja, ja, ja, ja ik snap het. Ja. Ja. Ja. nou Ja. Dan denk ik dat je de laatste jaren in een toch wat rustiger vaarwater zit. Als ik naar The Great Pants luister... Of, of, of Henk en Mellen, dat, dat is niet meer zo wild. Ja, oh ja. ja. Ik bedoel, va vaarwaters veranderen... Na naarmate je... Uh, leeftijd ja. uh, verandert. Maar... Um, ja... laat ik zeggen... je bent... je bent uh, uh, je, je ben geen... Uh, als je, als je... Dat weet ik nog wel. Van die, toen ik begon met liedjes uh, maken. Om, weet ik veel, 16e of zoiets. Of daarvoor al eigenlijk. En dat je dan tussen de schuifdeuren uh, uh, speelde. Dan had je toch wel een soort... Uh, minder overzicht van, van wat je deed of zo. Van je... je je, ...je bedoeling was om, om de wereld te veranderen... ...of, of, of, of dat soort dingen... Met, met, jouw, uh, ...met jouw ding wat je deed. En uh, ik zie uh, nu meer dat het niet zozeer een strijd is... ...om, uh, om, uh, om iets voor elkaar te krijgen. Maar het is... Uh, oh, uh, je was, uh, je was vroeg, vroeger veel, veel opgefokter van uh, dit is goed wat ik doe en uh, bla bla bla bla. En nu uh, ben ik daar veel laid back in van je mag vinden wat je ervan ja, vindt. Maar dit is belangrijk. Ja, ja okay. dit is nu. Uh, ik heb ook ja. niet zozeer een doel om de wereld te veranderen ofzo. Dat is, nee, niet, dat is niet mijn doel. Het, ik denk dat, dat ik meer... Uh, Zeg maar bij optredens. Uh, dat je kan uh, delen met de mensen. Een plezierige avond kan hebben. En uh, dat mensen er misschien wat aan hebben. En uh, dat jij daar ook een misschien wat aan hebt. Dan oh, heb je wel een rotjaar achter de rug. Oh, Zonder ja. Nou nee, dan. Uh, <laughs> ik heb heel veel verbouwd de afgelopen. Uh, <laughs> okay. uh, jaar. Dus uh, ja, bedoel, ik. Uh, ben in de loop der jaren ben ik ook wel, wel handig geweest... Met, met sowieso huizen in elkaar zetten of zoiets. Oh, okay. En uh, dat, uh, dat uh, heb ik dan gedaan uh, afgelopen tijd ook. Hmm. En, en dan merk je ook wel van... Uh, uh, dat, je, dat je het uh, anders moet ingaan schatten van wat je doet. Of... Uh, ik bedoel, als artiest zijn van je was aan het optreden, je was aan het componeren, je zat hier zo. En opeens kwam daar een soort dip in, omdat er geen deadlines meer bestonden en geen optredens. Uh, oh, dan ga je, ga je ook wel uh, een beetje over nadenken van uh, wat houdt het allemaal in wat ik doe en dat soort dingen. En dat is, uh, dat is ook wel goed, dat je... Dat, uh, dat je wel toch wel een soort geruststellende... voor jezelf conclusie kan trekken van... nou het is, het is wel oké. Okay. Er is meer dan alleen maar muziek maken. Ja. Er is meer er is natuurlijk meer dan alleen maar muziek maken. Maar het is, het is uh, mijn... Uh, kijk, je kan het twee kanten bekijken. De arrogante artiest die zichzelf uh, geweldig vindt... en die zijn... Uh, uh, Die zijn dingen uh, op elke podium gegooid. Of gewoon de... de of zoals, zoals ik denk dat het goed is. Gewoon van... We uh, kijken wat er gebeurt. En uh, ja, uh, ja, ja. We, we proberen een beetje aardig voor elkaar te zijn. En voor jezelf. Ja, heel belangrijk. Ik denk een goede filosofie, hè? Ja, ja. Ja, ja. Ja. ja, Maar we hebben geen stuw meer van liedjes uh, op dit ogenblik... Uh, als gevolg van de corona? Nou jawel, we, we gaan uh, even kijken. Met Venries zijn we weer bezig met, uh, met een plaat. En ik denk dat die uh, eind zomer klaar is, of zo, okay. hoop ik. Je weet het niet. Het is af wanneer het af is, is ook een wijsheid. Okay. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. It to put the keys in. sun is yet to climb my hood ornament but flee for two terug naar, naar, naar die middelbare school en de, en de bandjes waarmee je begonnen. Ja. Uh, ik neem aan de middelbare school, eerste bandjes uh, kun je daar iets over zeggen uh, zat je toen ook in, in die uh, muzikale richting die je net al aangaf van, uh, van Neil Young of, of hoe, hoe, hoe is dat gestart Oeh, ja, nou ja, je speelt gitaar. Uh, dan ga je, uh, in mijn geval ging ik bij Café werken in Delft. Moet wel, ja. En uh, ja, moet wel. Als, uh, als uh, wat heb ik daar gedaan? Uh, ja, ik heb daar van alles gedaan: uh, inpakken, vette plekken opzoeken. <laughs> uh, uh, ja. En, ja. en, en op de uh, frituurafdeling uh, gewerkt. Uh, geschaadst, zeg maar. Geschaatst. <laughs> en, uh, en toen kon ik mijn eerste elektrische gitaar kopen... met een, uh, met een, uh, met een, uh, met een versterkertje erbij. En uh, toen, uh, toen uh, ging, ging ik daar veel, uh, veel op oefenen. En uh, ik zat toevallig in een klas... Uh, waarvan één jongen best wel ver gevorderd was in, in uh, bandjes... Die had al een grote uh, buizenamp en uh, een Fender gitaar. En uh, ja, die gast, die, uh, dat was een beetje. Uh, natuurlijk een beetje een voorbeeld van. Uh, zo, ja. zo, zo, zo moet dat. Dus daar papte ik wat mee aan, weet je wel. Ja, ja. Dat is natuurlijk een hele populaire jongen, ik niet. En, uh, nee? <laughs> <laughs> maar nou, goed, ja, ja, ja. ja maar, maar dat ja. maakt niet uit. Ik. Uh, ik uh, ja. Ik kom uh, in alle uh, regio's wel uh, begeven. Dat was niet zo'n probleem. Okay. Ja, ja. En uh, ja, van van Lee, uh, uh, trek je toch mensen aan uit uit, uit je omgeving. Uh, van hey, die die heeft de basgitaar en uh, ja, die, uh, die heeft ja. dit. Op, denk ik. Ja. En uh, en dan en dan ga je toch een band beginnen en ergens een drummer vandaan halen en en dan uh, ga je bij iemand op zolder oefenen. Ja. En dat uh, zo, zo begint het. En dan uh, na verloop van tijd merk je van, oh, die houdt de tempo niet bij of zo, weet je wel. Of toch niet zoveel interesse. En dan uh, ga je weer met de andere mensen goed. spelen. Ja. En zo evalueert het uh, steeds. Het ja. was altijd hier in Den Haag. Naar Delft in, in, Delft. in eerste okay. instantie. Het is natuurlijk wel een rijke uh, popscene eigenlijk. Hè? Dus ik kom, er zijn voldoende mensen die muziek spelen hier, denk ik. In Den Haag? Ja, ja, ja zeker weten. We maar we dat, dat is natuurlijk. Dat, dat, dan spreken we eigenlijk over die jaren 60, hè? Ja, zeventig. Ja, ja, zestig, ja. zeventig. Ja, en. Um, nou, het leuke is, die mensen heb ik ook leren kennen, natuurlijk. Je ja. had het net over Hans van den Burg. En, uh, nou ja. Het, uh, Mariska-Virus en... Uh, okay, yeah. de, nou ja, gewoon we gaan, uh, allemaal, allemaal de, de, de oude garde. Die, op de ene van de meer waren er van die festivals waar, waar die mensen nog speelden. En dan uh, werd ik ook wel eens uitgenodigd om wat te komen zingen of zo. Dus uh, nee, dat is, dat is leuk. Dat waardeer ik yeah. ook. Dat is deels... Uh, dat is de geschiedenis, weet je wel. En ja. wat. Ik heb ook uh, met Polle ook va uh, vaak samen gespeeld. Nou, Polle heeft ook een hoop verhalen. Dat vind ik ook wel leuk om te horen. Ja, dat is van Nicole wel jou, toch? Ja. ja. Precies. Ja. En Nico Haak, Nico wat, wat, ja, ook, ja. daar, daar zat hij ook achter. Nee, nee, um, maar ja, weet je, dat, dat, soort, uh, dat soort mensen dat vind ik altijd wel leuk om uh, te ontmoeten Zeker. en uh, kijken ja. wat ze te vertellen hebben. En uh, Michel van Dijk, ken ik ook goed, van Elkwin. en uh, ja, hij heeft nog meerdere bands gezeten, ja. maar ja, vind ik vind, uh, een verrijking om uh, dat soort mensen te, ja. te, te leren en kennen. verhalen en ervaringen, ja, ja. ja. zeker. Ja, ja. ja. en het zijn mensen leuke verhalen, weet je wel. Ja. Maar ja, dat proberen wij in de krochten ook te verzamelen. ja, <laughs> dus. ja. Maar we merken al wel dat het toch een, uh, ja, een Den Haag, een Haagse scene was... Amsterdam, Nijmegen en zo. En uh, ja. Rotterdam misschien. Dat, dat het toch wel uh, lijkt wel een beetje eilandjes. Een beetje wel. Ja. In, in Delft had je de de mo en de Div. Div, ja. ja En, en uh, ik was een uh, heel groot fan van de Div. ja En wij, wij, met Halle Fenwijs zijn we toen ook Nederlandstalig begonnen... Want Diff was ook Nederlandstalig. Oh, en nou, en, ja. en waar, waar ook een beetje die hoekige muziek aan, aan het maken. T-symatic-achtig. Ja, uh, T-symatic-achtig. Um, terwijl, terwijl ik een hele grote New Young-fan was toen uh, Toen Ja, ja toen ja. al. Uh, maar toen kwam Toon erbij. En die was ook veel meer... Die had ook een soort New Young-liefde... Uh, uh, en uh, uh, toen zijn we gewoon meer de Amerikaanse uh, kant okay. uitgegaan. Ja. Of de Canadese kant, ik weet niet hoe je het moet noemen. En toen noemde je je bent Hallo Venderaar. Ja. <laughs> hoe, hoe komt dat? Want dat klinkt helemaal niet Americanen, of. <laughs> nee, nee, nee. Maar, maar uh, we, uh, we, uh, we spreken over de tijd dat we toen nog Nederlandstalig waren. Okay. En we hadden een optreden, dus je moest een naam hebben. Dus, uh, ja. Een beetje een pakkende naam. Ja. Uh, ja, een pakkende naam. En dat uh, was van Jan Rietman dus. Ja. Met zijn uh, losvast op de zaterdagmiddag, uh, ochtend, middag, middag ja, denk de ik. Avond, ja, uur ja. ja. En uh, die begon uh, zijn uh, programma met Hallo Deventer. Weet je wel. Of, ja, waarom uh, ja, je... <laughs> dan Vendraaien? Waarom dan niet? Ja, <laughs> het bekte gewoon goed. <laughs> bekte goed, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja. Of uh, Amerika. Ja. Amerika, ja. Amerika, ja. Amerika, Amerika, Amerika nou ja. ja. Dat is wel een aparte naam. Ik vind het ja, een goede naam. Er zijn zo heel veel goede namen. Ik vind Cobus gaat naar Appelschaar. Ja, ja. Dat ja. vind ik ook een hele goede. Ja, ja. het hallo Vendraaien. Ja. Bertie ook goed. Oh. Ja. En die hebben het dan nog gemaakt in Amerika. Ja, klopt. Ja. Enigszins. Betty. Met, die, met diezelfde naam? Met Betty Serviet, ja. ja. ja? ja. Okay. Okay. Betty Serviet. Nee, gewoon Betty <laughs> Serviet. Okay. College ja. Radio. En ja. Best wel geld. Ja, ja. ja. Dat begin jaren negentig. Ja. Raken ze door. En wij, wij, wij speelden ook vroeger met de artsen. Dat is zeg maar de voorloper van uh, Betty Serviet. Met Paul Dokter? Het was met... met uh, uh, ja, met Peter en Herman natuurlijk. Peter Visser. Uh, andere drummer. En Joost. Joost, ik weet niet meer hoe die van zijn achternaam weet. Die was de zanger. Maar die hadden dus een plaat uitgebracht. Connie Waves with a Shell. Wat best wel een hele goede plaat is, vind ik. En wij hadden net onze eerste plaat. hier don't hit a guy with glasses on. Uh, uitgebracht. en uh, dus wij, wij, wij zagen elkaar heel vaak en het leuke was zij, zij vonden New Young ook heel erg leuk ja. <g> een <correcting> band want, ja Kruisbestuiving ja. ja. ook ja. Ja. ja en uh, toen uh, Joost die, uh, die wilde niet meer verder spelen met de band ja dat is misschien een heel beknopt verhaal hoor is dit over over Betty ja, Dat is heel leuk ja en uh, het leuke was, Carol, die nu de zangeres is in Betty's Veert... die deed het geluid. Die stond achter de mengtafel okay. in, uh, bij de artsen. En uh, nou, toen hebben ze een soort... Uh, Joost zei van, ik stop hem mee... want hun uh, zouden dan uh, heel veel kunnen spelen... maar Joost wilde dat niet. Wat minder, ja. Het was, het was wel een teleurstelling voor de jongens toen... Maar ja, met Bertie Seveert hebben ze dat. Hebben ze het drie dubbeltje dwars ingehaald, toch? Yes, Ja. Ja, leuk verhaal. Ja. ja. Dan zie je maar hoe dat dubbeltje rolt, hè? Ja, ja. Je kan altijd zeggen: van... Uh, misschien ja, ja. is dit wel goed geweest. Ja. ja. Nou. ja, ja. <laughs> evening sun goes down, you will find me hanging down. The nightlife ain't a good life, but it's my life. Many people Just like me, dreaming of old used to be And the nightlife ain't a good life But it's my life Listen to the blues they're playing Listen to what the blues are saying. Mine is just another scene from the world of broken dreams. And the nightlife ain't a good life, but it's my life.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 Het is just another scene from the world of broken dreams. And the nightlife ain't a good life, but it's my life. En van het begin af aan vond je optreden ook in die beginperiode geweldig? Of vond je het toen nog moeilijk? Of had je lastig van van van nee nee nee, nee nee nee Je was, al heel vrij op podium ik, ik was op mijn plek ja ik, ik was wel geland en uh, want dat ik heb begin jaren tachtig ook aan de kamerette meegedaan als uh, solo artiest uh, hetzelfde jaar met de kaandorp en uh, paul de leeuw wow. en uh, ja, ik werd daar ook voor geselecteerd, weet je wel, 200 uh, inschrijvingen of zoiets. Ja, tuurlijk, je komt er niet zomaar, nee. nee. En uh, je komt er niet zomaar. Maar ze wilden mij heel graag hebben terwijl ik uh, nauwelijks had gespeeld. Maar de... Hoe kwamen ze eigenlijk dan bij je nou, terecht? Heel, heel... Uh, heel uh, natuurlijk. Uh, de, het waagtheater... waar dat festival zich afspeelde... had een open podium. En uh, wie stond, stond dan weer ja. Ja. Ja. daar weer... elke maand? Daar, da, daar ja. ging ik... met mijn akoestische gitaartje zitten. En daar ging ik wat liedjes spelen... die ik net had gemaakt. weet je Ook oh, podium is geweldig, vind ik. Van, ja. de, van de, iedereen kan er met zijn kunsten... er gewoon gaan zitten... Ja en uh, of je een gedichtje had of, of een uh, goocheltruc maakt het allemaal maakt allemaal niks uit weet je, mensen zitten daar vaak familie natuurlijk ook yeah. maar dat was in Delft dat de... was in Delft oh, ja, okay. ja. En, nee, in Amsterdam had je de Engelenbak ja Engelenbak uh, waar, ja waar, waar, waar Paal de Leel dan uh, die hebben nog wel eens ja, ja de en en Besiete Kaandorp ook ja. want uh, die, uh, zij besiet ook van hey, je moet naar de Engelenbak gaan uh, <laughs> ja, <okay. laughs> maar, ja. <laughs> ja. ja. Maar Cameret is toch meer met cabaret eigenlijk? Ja, het ja. klopt. Ja. En, en uh, uiteindelijk uh, wilde ik toch... Uh, de, tenminste, het, het, uh, het beleefde van het theater. Ja. Dus, uh, uh, trok mij niet zo... Theater niet. Nee, ik, ik wilde toch iets meer van uh, decibellen. En uh, ah, okay. de ja, rook ja. en de alcohol in de zaal? Ja, een beetje chaos. Beetje chaos. Ja. <laughs> dat is mooi, ja, een beetje chaos. Ja, ja dat, dat, uh, dat sprak me meer aan. Dus <coughs> ik ben uh, vlak daarna ben ik gelijk uh, weer een band begonnen, ofzo. En, uh, en uh, dat is dan langzaam gegroeid naar Hallo Vendij. Maar je hebt het wel geprobeerd als cabaretier. Dus eigen teksten gemaakt. Nou, en zo, en, uh, ja. nou niet, niet zozeer proberen. Maar het was meer een soort uh, logistiek: is dit de makkelijkste route? Alles in mijn eentje. Ja, dat is waar. Ja. Ja. En, ja. Uh, ja. en dan zien we wel. En, ja. ik, ik trad ook op. Uh, hoe heet dat? Uh, studenten. Uh, sociëteiten ja, sociëteit, en een ja. ja. kroegen, nou ja, sommige op optredens ja. waren schuwelijk en andere en weer <laughs> leuk, en nou ja, zo gaat dat. ja, dat zal ja. Een hoop ervaring hebben gegeven, ja. Nou, dus ja. Je podiumpersoonlijkheid uh, wordt je ja. doorgevormd waarschijnlijk. Ja, nee, het, Als ja. je wordt afgezeken in een uh, studentensociëteit, dan is het... Uh, ja, het het wet, zoals, ging altijd wel goed, maar ja. kroeg was uh, soms taai hoor. En uh, dan had, had je soms blaffende honden en dan zat je dan met je akoestisch gitaar. <laughs> en, uh, kun je niet bovenuit, nee. <laughs> uh, dus, uh, ja. ja.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 I can't help it if I jouw drijf voor muziek vandaan eigenlijk? Dat is een goede vraag. Ik zou het niet weten. Nee? Nee. Ook je ouders niet? Ja, sorry. Nou, mijn vader speelde elke zondag piano. Nou, oké. Okay. Met een Dat sigaar is een, uh, is, is een mot. Yeah. En uh, nee, ja. <laughs> mijn moeder hield van zingen. Dus die zong de hele dag. Oh, nou. Uh, mijn zus zat op pianoles. Dus oh, er was straf. wel een beetje muziek. Ja, yeah. Uh, je, ja, ja. Dus ik wist wel van, oh dat kan je zelf doen, dus. ja, dat ja. wist ik dan weer wel, maar um, pas eigenlijk toen ik de Beatles zag spelen, toen dacht ik van, ja dit, zo moet het zijn, weet je wel, ja? een soort jeugdige enthousiasme. Uh, de Beatles zijn toch wel belangrijk geweest, ja. Ja, ik, ik ja. denk dat het de eerste aanzet is geweest okay. van de, de, de, dat ik die zag spelen. Op tv natuurlijk. Maar nee, okay. dat ja. sprak mij enorm aan. Ja. Dat wa was wat anders dan het piano spelen van mijn zus en, en zingen van je moeder, ja. ja. Nou ja, zingen ja. van mijn moeder denk ik van ja, dat is gewoon de improvisatie. Dat is uh, ja. die, die uh, dat hoorde erbij. Nou, ik vind het wel mooi zo'n muzikale familie inderdaad. Iedereen die wat doet en zo. Dus. Ja, ja. En, maar ik speelde ja. zelf... Ik ging dus ook piano spelen. Want dat, ja. ja, dat ding stond er nou eenmaal. Dus ja. ik, ik werd wel toe aangetrokken. En mijn vader zei altijd... Van, dat ik dan als, uh, de les, als de les van mijn zus klaar was... Ja. Dat ik dan die les uh, naspeelde. Ja, uit nee. mijn hoofd. Echt waar. Ah, ja. Maar... Dat ja, weet je ik, nu, nee, nee, maar ik heb wel uh, op school gespeeld. Ja, je vertelde net dat je wel met gitaar was begonnen ook. Uh, nou, ja. eigenlijk was ik dus met uh, piano begonnen. Want daar, uh, toen ik op, volgens mij was het geen eens lagere school. Kindergarten noemen ze dat. Oh, ja, ja, ja. <laughs> uh, heb ik piano gespeeld voor de... Hoe heet het, voor de directeur. iedereen? Oh, uh, oh, ik ben je jong, jong. Ja, vier, vijf jaar oud, ja. ja. En uh, toen kreeg ik een brief terug. Moest ik aan mijn ouders geven dat ik zeer getalenteerd was. <laughs> maar hij hey, is zo... Oh ja, en, en toen was het zo van... Oké, okay, jij bent getalenteerd, dus jij gaat op les. En toen zei ik van, dat wil ik niet. Oh. <laughs> dus toen, toen, de, toen ja, stopte ja. ik. Ja. <laughs> nou, Oké, okay, apart, ja. Ja. Ja, de dus zaak komt die drijf vandaan. Ja, ik, ik, denk, ik denk dat er ook wel een soort vrijheid in zit of zo. Weet je wel, wat, wat, wat, wat je, uh, dat je. Dat je al op zo'n jonge leeftijd wei weigert om uh, les te krijgen. Dat je, dat je uh, niet ingekapseld wil worden door, de, door ja, alles okay. na te spelen. Ja. Nee, la, okay. laat mij maar gewoon even. Zo. Ja. Maar ik ben wel later op gitaarlessen gegaan, dat wel. Ja. ja. ja maar nooit, no ja, so, nooit noten leren lezen of zo? Of compo Jawel. Componeren, Jawel, ik heb oh, okay. klassiek ja. les gehad of uh, gitaar. Oh, Hier okay. in Nederland. Ja. ja. ja. ja. ja dat is dat was een heel andere stramine. Ja, dat geloof ik ook, ja. Dus uh, dan moest ik heel netjes zitten en allerlei. Uh, maar dat, dat vond ik ook wel uh, oké. Okay. Gewoon uit nieuwsgierigheid, hoe werkt dat? Ja. En, en daar heb ik, uh, ja, daar heb ik wel uh, theoretische kennis en uh, dat soort dingen gedaan. En uh, die, die vrouw van waar ik les van had, die, uh, die was uh, heel enthousiast en die zei van jij moet naar het conservatorium gaan, uh, maar dat heb ik ook niet gedaan. <lacht> Eigenwijs jongetje. <hè? lacht> ja. ja, nee, misschien als je het zo bekijkt van uh, ik, ik wil, ik, ja, laat me maar, weet je wel. Ik, uh, ja. Maar je had zelf wel een idee waar je heen wilde. Uiteindelijk natuurlijk was de Beatles. Ja. Ja, ja dat, dat was je jeugddroom. Ja. En dat is ook wel uitgekomen. Dus dat is, dat, is, uh, dat is wel mooi. Ja, dat is zeker mooi. Het is ja. uitgekomen, ja. Ja. ja. ja, dat is heel mooi om te horen, inderdaad. Er is nergens spijt van eigenlijk. Nee. Ja, ik bedoel alles... Alles wat je doet hoort erbij, weet je wel. Dat, de, uh, ja, je kan toch niet terugdraaien. Dat is je leven. Alles, ja. alles wat je doet ho hoort erbij en het heeft zo ja. moeten zijn. Want ja. dus je hebt gewoon uit, uh, met je beste intenties uh, over het algemeen heb je gehandeld. Uh, wat valt daarop af te dingen? Niks, Zeker. denk nee, ik. Nee. Nee. Nee. nee, maar soms word je natuurlijk op bepaalde manieren uh, of op bepaalde weg ingedwongen, hè. Maar ik begrijp voor jou dat je dan zegt, nou, sorry, dat doe ik niet. Hup, ik ga mijn eigen weg. Nou, maar je was... ouders ja. pushten je niet, zeg maar, uh, je moet die kant op. Of uh, nou, maar, uh, die uh, opleiding. Of... Ja, juist, tuurlijk, ja. Ja, ja. ik moest uh, HTS uh, doen. Nou, nee, moest. ik moest gaan studeren. Ja. Nee. <lacht> <lacht> en uh, dus toen heb ik uh, HTS gekozen, elektrotechniek. Uh, ah. En uh, ja. dat heb uh, ik anderhalf jaar gedaan. Waar? In uh, Rijswijk. Oké, okay. ah, oké. Okay. Maar dat was uh, geen succes. En toen, uh, heb ik, toen heb ik gezegd van, uh, weet je, ik vind muziek veel leuker. Ja, yeah, dat daar, daar, daar wil ik me op richten. En toen zijn mijn vader van, nou, uh, zorg maar dat je een uh, programma in elkaar stamt. En uh, zor zorg maar dat je, dat, je, dat, je, dat je veel optreedt en laat zien dat je het kan. Oh, ja. Yeah. Ja, heeft hij misschien altijd spijt van gehad... dat hij dat heeft gezegd. Ja, geloof er niks nou. van. Nee, hij is, de, mijn ouders zijn heel trots. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ik had de keus van... Uh, ik ga uh, uh, kraken. Ja, Want dan, dan heb ik geen overheidkosten. En dan, uh, dan uh, ga ik gewoon... Uh, low profile uh, maken. Af en toe wat schoon. En ik zat, werkte ook in de plant, plantsoenendienst... de tijdje. Uh, dan kon ik gewoon met heel weinig geld... en toch het dak boven mijn hoofd... kon, kon ik al die onzin doen... wat ik wilde doen, weet je wel? En dat, ja, dat, dat, ja. dat zie ik nu... is dat uh, lastiger... omdat... Uh, ja... misschien anti kraak kan je dan je nou wel wat dingen doen... maar het is... Het is uh, het is gewoon een keiharde keuze die je moet maken. Anders, ja, uh, anders, gewoon, ja. Ja, anders ja, het werkt dit niet. Ja. Ja. Ja. En de tijd is ook heel anders. Kijk, vroeger moest je opgemerkt worden... Uh, uh, je moest gaan optreden, je moest zorgen dat je een plaatcontract krijgt. Nu kun je, uh, als je muzikaal iets te melden hebt... je kan via allerlei platformen je muziek uitdragen. Het aanbod is reuze groot. Hoe kom je, hoe val je op om, om nu nog iets te beginnen? ik nou, ja. denk eigen gereidheid is, is het antwoord. Niet wie schrijft het beste liedje, maar wie, uh, oh, wie is er net anders dan alle Ja, andere. je moet iets anders bieden dan de doorsneegroep. Ja ja. Ja. ja. ja, dan nog moet je boven het maaiveld komen. Ja, maar ja. dat is, dat is uh, ploeteren. Ja, dat is gewoon hard werk, veel ja. optreden, Continu, ja. ja en uh, uh, uh, uh, mensen blij maken en dan kom je weer terug mensen blij maken ja. en dan, uh, en dan uh, uh, vervolgens uh, mag je misschien een paar voorprogramma's doen van uh, grotere bands en dan, uh, en dan, dan ga je steeds ja. verder tenminste zo deden wij het ja ja, ja en, uh, maar, maar dat, dat ja. was helemaal geen aderlating of uh, weet ik veel wat, het deed ik met plezier ja. en dat is ook de truc maar dan moet je wel passie hebben. Als dat, je, ik als dat ja. er niet is... dan. Ja. Er... Nou ja, Je hebt natuurlijk hoogtepunten. En ik denk... Uh, Pinkbox, Pinkpop zal een hoogtepunt geweest zijn. Maar je zal ook dieptepunten hebben gehad. Dat, dat je problemen had binnen de band. Of dat je... Uh, je platencontract liep niet lekker. De, ja. En daar moet je toch ook oh, weer doorgaan. En ja. dan moet je ook die drive proberen te houden. Ja, maar het, is, het, het band is moeilijk. Want het is allemaal op vrijwillige basis. Weet je wel. Mensen die, die spelen in je band... Ik heb wel eens gedacht, hou ik die mensen niet tegen of zo voor, voor, voor ontwikkeling of weet ik ah, veel wat. Jij bent wel ontzettend uh, empathisch, hè? Nou ja, ben, ja, bedoel, maar het is voor hun ook een. een, een, een, een net zoals voor mij was het ook een, een keus. Maar ik, ik spreek die mensen nog steeds, weet je wel, de, de oude drummer, Dim Veldhuizen, Toon Boerland, de giet, oude gitarist. Ja, ja, die vonden het allemaal prachtig. Die, die, dat zeggen ze nu. Ja, ja. Maar die had niet dezelfde drive als jij? Nou ja, kijk. Ja. Ik, ik vanuit mezelf, degene die zingt, de liedjes schrijft. en. Uh, een de, de, beetje de artistieke. oké. Okay. Ja, ja. basis. Uh, ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat. dat er meer passie in zit bij mij. omdat het gewoon. Uh, ja, ja. Uit, uit mij omhoog komt of zo. Maar. Ja. Uh, blijkbaar. Uh, als we dan over begin jaren negentig uh, praten, uh, zaten er anderen ook in. Die konden, konden hun ei ook kwijt. En dat ja, is ja. wel fijn. Nee, want je bent geen overheersende frontman geweest die alles besliste? Of... Nee, nee misschien, misschien in het begin meer. Maar dat heb ik gewoon vrij snel losgelaten. En ja, dat, uh, dat werkt niet. Als laatste nummer in dit eerste uur van ons interview met Henk Korn. Dinosaur Junior met De Lung.